boek gelezen, toen was ik nog een jongen een van de eerste boeken die ik las uit de kast van mijn vader het verstoorde mierennest. ik gaf een Kers van Brugge daarin strekt een komeet met zijn giftige staart over de aarde en doont iedereen behalve mijn ingenieur die op dat ogenblik diep onder de grond in een mijnschacht zit en een vrouw die net onder narcose op de operatietafel lag, die vinden elkaar dan natuurlijk maar verder is er niemand meer ik vond dat prachtig. Toen al. Prachtig. Helemaal niemand. Geen auto's. Niets. Polder. Water. Lucht. Schitterend. Grote literatuur. Nee, ik geloof niet dat ik dat prachtig zou vinden. En ik denk dat jij na enige tijd ook weer behoefte aan andere mensen zou krijgen. Daar ben je veel te sociaal voor. Jullie zijn er gelukkig. Allebei. Wil je in het vervolg geen nummer meer... Op de flap zetten, als wij een boek hebben gekocht. Wil jij eens nagaan of dat boek hier inderdaad hoort? Ik zal het nagaan. Dat je weer zo rustig onder kunt blijven. Dat kost me geen moeite. Maar het is toch een ongehoorde brutaliteit, die toon alleen al. Ik denk dan maar dat hij ook wel zijn moeilijkheden zal hebben, Terwijl hij altijd als eerste de nieuwe boeken krijgt en wel honderd keer op een flap in een boek dat wij hebben besteld het nummer van zijn afdeling heeft gezet. Bovendien is dit boek ook van ons. Wij hebben het besteld. Laten we zien? Wat doe je nou? Ik ga straks wel even met hem praten. Dan ga ik eerst maar eens even koffie drinken. Hebben jullie de laatste tijd ook zoveel Jehova's aan de deur? Waar woon je dan? Aan de Singelgracht. Oh, aan de Singelgracht. Nee, in Amstelveen hebben we daar geen last van. Is dat hetzelfde als de Pinkstergemeente? Want die hebben we in de Bijbel. Nee zeg, alsjeblieft. Wat is het verschil dan? Is de Pinkstergemeente niet hetzelfde als de Zevende Dag Adventisten? Ook niet. Jullie weten er echt niks van. Hoe weet je dat allemaal zo precies? De vader van Freek is dominee. Ja, ja, ja daar heb ik nou echt uh, behoefte aan om eens aan herinnerd te worden. Het is mij opgevallen dat er bij de mensen van de Pinkstergemeente veel Surinamers zijn. Heeft dat er misschien iets mee te maken? Ik heb wel eens gehoord dat de Jehovah's getuigen hun kinderen met Sinterklaas niet schreven... omdat iedere dag een feestdag is. Dat vind ik zielig. Waarom? Iedere dag is toch een feest? krijgen iedere dag geschenken. Brood, aardappels. Meer hebben ze toch niet nodig? Het lijkt wel of ze u ook al bekeerd hebben. Dag Maarten. Dag Engelien. Waar ben je op het ogenblik mee bezig? Met de post. Ja, dat zie ik. <laughs> Maar ik bedoel wetenschappelijk. Um, ik ben met een aantal dingen bezig. Maar uh, op het ogenblik vooral met uh, brood. Ik probeer de verschillen in broodgebruik in Nederland... Uh, te verklaren uit de, de sociaal-economische geschiedenis van de verschillende gebieden. Wat interessant. Ja... Ja, dat meen ik echt. Daarom vind ik het nou zo jammer dat er zo weinig contact is tussen de afdelingen. Dat zou toch interessant zijn om daar meer over te horen? Omdat wij toch ook met regionale verschillen werken? Ja, maar de cultuur van de afdeling is heel verschillend. Ik wil toch eens proberen om daar verandering in te krijgen. Probeer het eens. Jij hebt nog geen proefschrift geschreven, hè? Nee. Waarom niet? Ik heb er geen behoefte aan. Of mag ik dat niet vragen? Ik heb er geen behoefte aan. Maar dan kun je toch ook geen hoogleraar worden? Um, dat wil ik ook niet. Nee? Jij wel? Ja, natuurlijk. Wie wil dat nou niet? Ik dus niet. Maar ik zou het ook niet kunnen, hoor. Ik ga naar boven. Ik heb een leuk knipseltje voor je. Dank je. Heb je die ijszak nog geprobeerd? Meen je dat echt? Ja, tuurlijk. Nee, Daar moet je wel heel erg een hoofdpijn hebben als je zo'n middel toepast. Ik dacht dat je dat had. Het is meer dat ik daas was in mijn hoofd. Als je een douche neemt, dan gaat het er wel over. Dus je hebt een douche genomen. Ja, jij bent zo iemand die elke dag een douche neemt. Hè? Meneer G. Fransen uit Boukou. Verhalen die de afgelopen 15 jaar in Limburg verzameld heeft. Uitgegeven. Gevonden. Bundel verschijnt nog dit najaar. Ik heb hier zijn dossier. Volgens mij zitten overeenkomsten niet in. Uh, die. Um... Die overeenkomst die alle medewerkers aan het verhalenonderzoek in 1966 hebben moeten ondertekenen. Toen ik ontdekte dat kippenman met grof geschut onder onze duiven begon te schieten. Um, hoe is dat? Um, dat zou heel vervelend zijn. Uh, even kijken. Um, um. Ik kan het niet vinden. Vreemd. Um, Frans is een man die dingen die hem niet aangenaam zijn domweg vergeet. Uit luierheid. Hier. een brief uit 1964 waarin ik aan Frans schrijf dat de auteursrechten natuurlijk bij het bureau berusten, Omdat het bureau het initiatief heeft genomen en het onderzoek financiert. Maar dat ik... Tegen publiciteit in een krant of in een bloemlezing geen bezwaar maakt. Ook daar heeft Frans niet op gereageerd. Wat doe je nu? Ik moet nog eens over denken. Je kunt die uitgever natuurlijk een proces aan doen. Nou, Daar voel ik heel weinig voor. Verliezen we. Zeker als we geen overeenkomst hebben. Bovendien, een proces. Ja. Ik zal eens over denken. Hebt u een kop thee voor me, meneer Weegbold? Dag, Jantje. Dag, Maarten. Ik was nog even in je kamer... en ik zag dat de dozen met het bulletin er nog altijd staan. Dat heb ik nu al wel honderd maal gezegd. Hij doet het gewoon niet. Ik wil Joop wel vragen om je te helpen. Nee, dat moet hij doen. Als hij dat nog niet eens kan. Het steek niet op een dag. Nee, maar het moet gebeuren... Jij eet toch ook altijd Brabants roggenbrood? Ja? Wat, wat doe je daar nou op? Kaas? Kaas mag ik niet hebben. Nou word moeilijk. Vlees smaakt niet. Dat zou ik trouwens ook niet mogen hebben. En boter? Ook niet. Heb je tegen gal? Aan mijn leven. En aan mijn dikke darm. Je weet toch dat ik die keer op de kamer van Koos ben gevallen? Nee. En mijn te zeggen dat het niks was, terwijl ik altijd moe ben. Heeft hij ook niet naar een specialist gestuurd? Niks, dat gaat wel over, zei hij. Dat hebben we allemaal wel eens. En hoe weet je dan dat het je levert? Van een iroscopist. Dat heb ik niemand verteld, behalve Mia. Die had het adres voor me. En ik moet zeggen, ik ben blij dat ik naar die man ben toegegaan. Anders had ik het nog niet geweten. Is dat die man in Haarlem, waar Ad een Heidi ook naartoe gaan? Nee, bij je man, dat is in charlatan. Die man van mij woont in Den Haag. Het is een Indisch man. Hij zag meteen dat een deel van mijn leven verwoest is. Nou, uit bij je. Dat is erg. Maar wat nu zo erg is, dat hij ook gezegd heeft dat ik maar gauw auto moet leren rijden. En nu ben ik zo bang dat dat betekent dat ik invalide zal worden. Daar zou ik me nog niet bang voor zijn. Zover is het nog niet. Maar als het zover is, dan is het te laat. Want ik heb ook nog last van mijn voeten. Je vertelt het toch aan niemand, hè? Ik, ik vertel het wel aan jou, maar ik zou niet willen dat de anderen het ook weten. Nee, tuurlijk niet. Aan de heer Fransen Boukoul. Graag de heer Fransen, ondanks kan ...krantenbericht onder ogen. Voor de verhalen die u de afgelopen 15 jaar in Limburg hebt verzameld... ...hebt u een uitgegeven gevonden. Dat denkt mij niet gepast en onjuist. Dat ze auteursrechten bij ons bureau berusten. Herinner aan onze prettige samenwerking... ...en spreek mijn waardering uit voor uw werk met vriendelijk goed en koning. Nee. Uh, lees maar niet altijd. Ik schrijf een ander... Aan de heer Fransen Boekkoel. Aan de heer Fransen Boekkoel. Twaalf jaar geleden schreef ik kunnen aanleiding van uw voornemen voor publicatie van de UU Verzaalde... Nee. Uh, nee. Uh, aan de heer Fransen Boekkoel. Met verbazing naar mijn kennis van een bericht in het Belang van Limburg. We kunnen aankondigen de van de uitschappij van de UU bezorgde Biddelveren... Nee. Aan de heer Frans Boekool, Gezien onze correspondentie uit Medio 1964, ben ik u het zet onder welke omstandigheden u toestemming heeft op publicatie. bureau, Geen bezwaar tegen publicatie, dat maar nee. Aan de heer Frans Boekool, Ik verbaas me erover dat, dat niet tegenstaan onze briefwisseling uit 1964 en de circulaire uit 1966, die alle medewerkers van het verhaal onderzoek toegezonden, u dus ook uit nee. Uh, aan de heer Fransen Boekool En met verbazing dat ik zoiets in de krant heb moeten lezen, herinner ik u aan uw brief van 1964 en aan de circulaire van waarvan ik een kopie bijsluit, en verzoek ik u met klem uw plan nog eens te overdenken in de geest van de circulaire. Met vriendelijke groet en koning. Maarten. Rick. Waar zal ik de nieuwe boeken zetten? Um, zet me op dat tafeltje. Heb je niks meer te doen? Ik heb net een brief geschreven. En zo te zien ben je daar wel tevreden over. Ja, maar als ik over een kwartier naar huis loop, vraag ik me af waar ik me godsnaam druk over heb gemaakt. Zo? Je wou vandaag te vroeg naar huis. <tie> Was er nog wat bij? Ik zag dat jullie dat boek over Montaigneux hebben aangeschaft. Dat lijkt mij wel een mooi boek. Lees jij zulke boeken? Nee, lees ze niet. Je leest niet? Als ik thuis ben, lees ik alleen maar stripboeken. Nee. Lees jij die nooit? Nee. Er op school wel jongens die dik Bos lazen, maar dat weet je eigenlijk niet. En Bruintje Beer? Maar toen was ik een kind. Dan moet je toch kuisjes proberen. Ik wil er wel eens een voor je meebrengen. Hmm. Maar op het ogenblik doe ik alleen maar de huishouding. Zorg ik voor de kinderen. Want mijn schoonvader heeft een hartinfarct gehad. En Mike is daar om voor hem te zorgen. Hmm. Ligt hij in het ziekenhuis? Hij is nu weer thuis, maar hij kan niet behoorlijk meer denken. Dat is minder leuk... Mijn moeder kan helemaal niet meer denken. Die heeft een beroerte gehad. Je moet er toch niet aan denken dat er niets overkomt, hè? Nee, liever niet. Maar als je het dan toch krijgt, dan zul je moeten proberen je te beperken tot wat je gelaten is. Tegen die tijd kun je je gelukkig prijzen dat je zo'n puuriele hobby hebt. De kans is groot dat je dat dan nog zult kunnen. Nou, eet ze. Eet ze. We'll be